Zandvoort heeft het al 25 jaar en jij beleeft het. het. ZFM in 2015 al 25 jaar live. De nu ZFM Cinema. Ja, welkom bij het tweede uur van CFN Cinema. Mijn naam is Alko Beuving en op het tweede uur hebben we een mooie film, muziek. En we beginnen natuurlijk altijd met een hit. En dat is in dit geval uh, Ellie Goulding, uh, Love Me Like You Do. En dat is uit de film Fifty Shades of Grey. Komt ie. Ja, Love Me Like You Do, Ellie Goulding. Uh, ja, ik vind het eigenlijk gewoon een lekker nummer, dit. Uh, de film is prut, heb ik gehoord zeggen. De muziek vind ik echt wel goed. Uh, Danny Elfman en uh, ook dit nummer. En die tweede cd waar allemaal popmuziek op dus dat is echt leuk. Uh, een andere hele grote hit is natuurlijk uit Titanic. En dat wordt gezongen door Celine Dion. En trouwens, de muziek is gecomponeerd door James Horner. Die ook uh, de Mask of Zorro gecomponeerd heeft. Dat is natuurlijk ook echt een grote knaller uit het verleden. uit tijd uit Titanic, Celine Dion, de muziek gecomponeerd door James Horner. En ga er nu maar even voor zitten, want dit is echt hele mooie muziek. één heeft wel een paar melodieën die je echt geweldig vindt. En dit is uit een film van uh, The Chronicles of Nardia. En de componist is Harry Gregson Williams. Only the beginning of the adventure. Prachtig nummer. Neem een glas, ga er lekker voor zitten. Sluik je ogen en luister vijf minuten. veel gezegd. Fantastisch toch. In vijf minuten een van mooie muziek voorbij gekomen. The Chronicles of Nardia film uit 2005. Harry Clexon Williams. Prachtige muziek. En we hebben nog meer mooie muziek. We zitten een beetje in de romantische sfeer nu. Want uit de volgende soundtrack Pride and Prejudice. Ook een heel mooi nummer. Dat is een, het nummer uh, Darcy's Letter. van dit mooie werk is Dario Marianelli. Uh, het verhaal is natuurlijk heel bekend. In het klassebewuste Engeland van het einde van de 18e eeuw... worden de vijf zusjes Bennet, waaronder de vastberaden Elisabeth... en de jonge Lydia, door hun moeder, opgevoed met één enkel doel voor ogen... een geschikte man vinden en trouwen. Als een rijke vrijgezel zijn intrek neemt in een van de herenhuizen uit de buurt... zijn de Bennets hoopvol. Onder de vele vrienden van de nieuwe buurman... zullen de zussen ongetwijfeld hun garing vinden... Mooi gegeven. Ik draai nog een nummer van deze ja, mooie zaantrek. Uh, The living sculpture. Van Pride and Prejudice is uh, Dario Marianelli. En Dario Marianelli heeft ook de soundtrack van de film Agora uh, gemaakt. Agora, het verhaal: het is de vierde eeuw na Christus dat Egypte onderdeel is van het Romeinse Rijk. Als er in de straten uh, van Alexandrië een geweldige, dadige regeling, de religieuze opstand uitbreekt, verplaatst het gevecht zich naar de legendarische bibliotheek. Binnen de muren van dit gebouw vechten wetenschapper. Ipatia met haar leerlingen voor behoud van de wijsheid van de oude beschaving. Haar jonge slaaf Davius raakt verscheurd tussen zijn geheime liefde voor zijn meesteres en de vrijheid. En als hij de vrijheid wil bemachtigen, kiest hij Partij voor de Vijand, de Christenen. Als je deze film wil zien, is een goede film. Aanstaande vrijdag 20 maart om tien voor twaalf. Voor de late oprijvers of voor de mensen die hun home cinema set kunnen programmeren. Ik draai er niet veel van één nummer. Uh, Hoe do the skies see? Wij nummer. Het is een wat sombere muziek en ik vind het toch wat tijd worden voor wat luchtigers. Daarom heb ik Tinkerbell maar meegenomen. Ik, heb mijn laatste, ik dacht dat ik de soundtrack uit 2014 te pakken had gehad. Die heb ik ook, maar ik heb de verkeerde meegenomen. Dit is de Tinkerbell film uit 2008, maar desalniettemin. De muziek is bijzonder fraai en daar komt de prologue. Tinkerbell, componist, is uh, Joel McNeely. Het, uh, het verhaal in Pixie Hollow, waar alle feeën wonen... krijgen alle feeën iets te doen in de wisseling van de seizoenen... afhankelijk van hun talenten. De nieuwe vee Tinkerbell is niet echt blij met haar uh, veeëntalent als tinker. Ze denkt dat de talenten van andere feeën belangrijker zijn... tijdens het wisselen van de seizoenen. Ze probeert samen met haar vrienden Rosetta, Silvermist en Fawn... en Eerdissa haar talent te veranderen. Maar doordat ze probeert te veranderen wie ze is, loopt ze alles mis... Oei, oei, oei, oei. Maar hele mooie muziek. Ik doe nog twee nummers. Deze. Dank je toch. Ik uh, zal volgende week de andere uh, soundtrack meenemen van de laatste Tinkerbell film. Het zijn Disney films en daar zijn animatiefilms en daar is de muziek altijd heel mooi van. Ik draai nog één nummer van deze prachtige cd. Dat is een nummer dat wordt gezongen door Lorena McKennett. Uh, dat is To The Fairies. Last winter snow, soon our work will be done. Tinkerbell Tinkerbell. Uh, Disney film met uh, prachtige muziek. Uh, ja, de, het volgende nummer is een, uit een televisieserie. Downtown Abbey. En dat is gewoon hele mooie titelmuziek. Componist John Lund. En daarna draai ik wat uit een natuurdocumentaire Wild Africa. En dat is fantastische muziek van Christopher Gunning. Maar eerst downtown Abbey, de korte intro. aanhanger van uh, Downtown Abbey. Dan is het een mooie cd, cd 2010... waar heel veel muziek uit Downtown Abbey opstaat. Ja, dan kan je natuurlijk ook de DVD-box kopen. Daar heb je er veel meteen bij. Maar ja, wie weet. Nou, Ik zag laatst ook een boek over Downtown Abbey... met allerlei mooie foto's en het verhaal... en allerlei beschrijvingen van de spelers. Leuk om te hebben, toch? Uh, ja, ik hou ook wel van natuurdocumentaires. En dit is ook een hele mooie... We hebben in het verleden natuurlijk wel Frozen uh, Planet gehad. We hebben uh, Africa gehad van Sarah Glass. En dit is Wild Africa, een... Uh, een Britse natuurdocumentaire, ik dacht 2001, en de muziek is van Christopher Gunning, is prachtige muziek, en dit is Wild Africa, de titel. Keer, toch? Uh, het is echt een natuurserie met als onderdelen de bergen, de savannen, uh, de, de woestijn, de kust, de jungle, de, uh, de meren en de rivieren. Ja, en de muziek is prachtig. Ik heb niet zo gek veel tijd. Je kan er maar één nummertje van draaien. De, uh, eens even kijken wat nummer ik dat doe. The Heart of the World heet dat nummer. Maar als je nog eens wil luisteren, zoek dan onder Christopher Gunning, de componist Wild Africa. Dan kan je de cd terugvinden en uh, het, eigenlijk alle nummers zijn pareltjes. Hooggewaardeerde film score, nog eentje: The Heart of the World. <middels> Ja, het is de laatste tijd nogal een uh, rage dat uh, grote symfonieorkesten soundtrack spelen. Zeker van natuurfilms uh, Frozen Planet, Planet Earth. Uh, en, maar dit zou ook een hele mooie zijn. Wild Africa, muziek van Christopher Gunning. En eigenlijk alle nummers zijn fantastisch. Uh, tijd voor een hele andere melodie. Een love theme uit de film Bridges of Medicine County. Over de fotograaf Robert McCain die een brugge gaat fotograferen en dat een dame ontmoet. Een, een mooi verhaal. En dit komt weer van die grappige ideeën of The Movies of Clint Eastwood. Ja. Het nummer is Do naar het nummer Do Eyes uit de uh, film The Bridge of Madison County met Clint Eastwood in de hoofdrol ja, ook deze film is uh, regelmatig op televisie dus als je hem nog nooit gezien hebt, het is de moeite waard het is ook mooie muziek van uh, Johnny Hartman een uh, jazzzanger en van de week is ook weer eens voor de verandering uh, Kill Bill volume 2 op de televisie en daar wil ik nog één nummer uit draaien Die zat ook in... hetzelfde nummer zat ook in nummer, uh, volume 1 Maiko Kaji Uramibushi. Aanstaande vrijdag televisie In Nederland. Ik dacht om een uur of tien, misschien elf. Hanayu. Kireito odaterare saite Zij die misen, levens. Zullen we gaan. We gaan. We gaan. We gaan. We mi We kaseru onwa onwa onna namida no urami kibushi nikui kuyashi Kieënij, wasserarenaïs, kin, kin, kin, kin, kin, kin, kin, kin, kin, kin, kin, De Dus je Een mooi moment om te stoppen, denk ik. Uh, je hebt geluisterd naar uh, CFM Cinema. Mijn naam is Elke Beuving en we hebben weer wat filmmuziek uh, uitgezocht. Uh, mooie muziek. En uh, ja, ik hoop dat je ervan genoten hebt. Ik heb in ieder geval toegezegd dat ik volgende keer uh, uit Tinkerbell, de nieuwste Tinkerbell, de muziek zal draaien. Want die is zeker net zo mooi als uit die versie van 2008. Uh, ja, we hebben Clint Eastwood muziek gedraaid. We hebben... Country, Nee, we hebben western muziek gedraaid. We hebben eh, crime jazz. We hebben van alles gedraaid natuurlijk. En dan is het nu de hoogste tijd voor Philippe Romby. Met Donna Maison. Even kijken wat ik hier heb staan. Die moet ik ergens hebben. Donna Maison, Philippe Rombie. Eigenlijk de eindtune. Ik zou zeggen, tot volgende week. Uh, ja, maak er iets moois van. Er zijn weer genoeg films op televisie. Uh, bioscoop draagt goede films. Uh, ja, keuze zat, keuze over. En als je nog niet genoeg keuze hebt, een dvd vind je overal. Tegen hele schappelijke prijzen. Uh, ja. Vandaag was de mooie dag. Morgen nog een mooie dag. En uh, we zien het, uh, we gaan de, uh, uh, ja, het voorjaar tegemoet. Overal bloeien de narcissen, de krokussen. En uh, noem ze maar op, dat soort voorjaarsbloemen. Het ziet er fantastisch uit, je krijgt er echt zin in. Voor Zodrecht liep wel en morgen gezond weer op.